Goedemorgen. Wat fijn dat ik hier te gast mag zijn om jullie toe te spreken. Um, nou, dank voor de introductie ook uh, Martijn. Ik uh, jullie mij kennen dus Don, Don Zeder. En ik heb vandaag het voorrecht om het woord met jullie te delen. Nou, ik heb ook gezocht waar ik, uh, waarvan ik dacht, nou ja, wat is ook wat God wilt spreken. Uh, niet alleen tot jullie, maar ook tot mij. En ik denk dat ik... Uh, iets gevonden heb waarbij ik hoop dat jullie daarop be bemoedigd en gesterkt zullen zijn en daarbij ook iets hebben om uh, de komende uh, dagen uh, iets mee te doen. En ik, heb, ik zal het uh, niet al te lang proberen te houden, uh, dat is mij ook benadrukt door Martijn, uh, omdat misschien ook weten in wat voor kerk ik zit, daar kan het soms, uh, soms, soms, soms, soms nog wat langer uh, uitlopen en duren, maar ik heb volgens mij iets... Uh, Iets, iets, uh, iets, iets moois waarbij ik hoop dat jullie daarmee bemoedigd zijn. Um, ik wil het ook, ik wil het hebben voornamelijk over uh, zwakheid. We hebben het vaak in kerken over sterk zijn. En dat God ons, dat hij krachtig zijn. Dat wij meer overwinnaars zijn. Um, en dat is vaak ook de benadrukking van wie wij als christenen zijn. En wie wij zijn als wij tot geloof komen en God accepteren in ons leven. Vandaag wil ik ook de andere kant benadrukken. Want in al onze kracht, in al onze in alle, in alle dingen die goed gaan als christenen, in alle dingen waar we overwinnen, uh, de strijd aangaan en uh, met, met, met minimale middelen de overwinning behalen, uh, zijn er ook momenten in ons leven waar niet alles, uh, niet alles goed, zo goed lijkt te gaan. En dingen waar je heel veel pogingen in hebt gedaan, misschien dingen waar je ook echt een, een enorme strijd voor hebt geleverd, dingen waar het... Uh, waar je soms uh, echt hoopt dat het voor, voorbij zou zijn... dan kom je als christen toch ook soms tegen dat niet alles perfect gaat. Of zit ik hier in een kerk met perfecte christenen? Dat, dat, dat kan hoor, Dan neem ik graag tips straks, hoe het, uh, hoe het beter kan. Want ik merk dat het leven, in mijn leven in ieder geval, niet altijd even, even perfect gaat. Dat is ook niet iets wat beloofd is. Hè? Het is ook niet zo dat je als christen, en op het moment dat je Christus accepteert dat je een leven hebt... Wat dan uh, helemaal vlot gaat. Dat is volgens mij ook niet wat, wat Jezus zegt. Hij zegt wel, zij die zwaar beladen zijn. Zij die moe zijn, kom naar mij toe en ik zal u rust, rust geven. En dat is wel iets wat Jezus ons belooft door alle, alle, alles heen. Dat we dat wel met rust mogen ervaren. Maar ik wil het daarom hebben over, uh, over zwakheden. En toen ik dit voorbereidde, moest ik nadenken aan... aan, aan, aan uh, Sterke mensen, of, of, of, of uh, bepaalde bekende figuren, die al die, die een soort zwakheid hebben. Uh, want hoe sterk je ook bent, of je nou wel of geen christen bent, uh, je bent, we hebben toch allemaal altijd wel ergens een zwakheid. Misschien is het een zwakheid die veel mensen kennen. Misschien zijn er ook zwakheden die niemand kent, die alleen jij kent, en God. Maar ik denk dat we die allemaal kennen. En ik uh, moest gelijk denken aan bijvoorbeeld... Hè, uh, de, de, de superheld die, die het sterkste is, onverslaanbaar. Bijvoorbeeld Superman. Ja, ik, weet, ik denk dat jullie allemaal wel Superman kennen en dat Superman onverslaanbaar is. En, maar toch worden er films gemaakt. Toch wordt het soms spannend met Superman. Hoe kan dat nou? Hoe kan het nou dat de sterkste man op aarde onverslaanbaar kan, kan vliegen, kan, is supersterk. Hoe kan het toch dat het, dat het spannend genoeg wordt om er films over te maken? Nou, dat komt omdat elke superheld uh, natuurlijk ook een bepaalde zwakheid anders is het niet meer spannend. En bij Superman uh, zijn er stripheld, uh, stripheld fans hier. Wie weet wat de zwakte van Superman is? Ja? Kryptonite. Nou, we hebben hier een, uh, een Diehard fan. Kryptonite. Kryptonite. En dat klopt ook. Het is dat groene spul. Superman kan alles, hij kan de tijd vliegen, hij kan de ruimte in, hij hoeft niet te ademen. Maar op het moment dat zo'n zo groen steentje in zijn buurt komt, dan valt alles weg om hem heen. Alle zekerheden, en dan valt hij in een hoek neer, en dan is het gedaan met Superman. En op een of andere manier weet hij toch altijd net te uh, redden. Maar dat is dus de zwakheid. Kryptoniet, of kryptonite. En uh, wat is uw kryptoniet? Wat is uw, we hebben waarschijnlijk hele hier moedige, sterke christenen die voor vuur en vlam gaan en elke uitdagingen aangaan. Maar ik geloof dat, uh, dat, dat we misschien ook ergens zwakheden hebben. Zwakheden die bekend zijn, maar zwakheden die misschien ook wat minder bekend zijn. En, uh, en wat doe je als je voor zulke zwakheden gaat bidden, zoals ons geleerd is, en God ook zoeken en God ook vragen, uh, maar God dat niet verandert. Als God de situatie niet verandert waar je al heel lang voor aan het bidden, bidden, bidden bent. Wat doe je als het antwoord van God op de vraag, Heer, haal deze zwakheid weg, het antwoord gewoon nee is? Je wordt opgeroepen als christen om te bidden voor, voor, voor voorziening. Als mensen ziek zijn voor genezing. En geloven dat God daartoe in staat is en dat God ook wil doen. Maar soms kan je in een situatie komen waarin God dat niet doet. En wat dan? Nou, ik, uh, ik, ik weet niet of u zo'n situatie zit of heeft meegemaakt. Maar ik wil het hebben over iemand die zo'n situatie ook heeft meegemaakt. En uh, dat is Apostel Paulus. Apostel Paulus uh, is een grootste man gods. Is iemand die, uh, die in staat was om mensen uit de dood op te wekken. Hij heeft bijna de helft van het Nieuwe Testament geschreven. Hij, heeft, hij, hij, hij, hij is door, naar landen toegegaan. Hij heeft het woord verkondigd. En een van de redenen waarom we hier vandaag mogen zitten, is ook omdat Paulus ook zijn leven ten dienste van het Evangelie heeft gesteld. En dat we hier vandaag ook kunnen zitten, ook door. Door uh, de gedrevenheid van Paulus, niet alleen om het woord te verkondigen aan het Joodse volk, maar juist ook de mensen die dat niet waren. Want ook zij hadden toegang tot het geloof. Ook zij konden Jezus kennen en een verbond sluiten. Ik weet niet of er hier mensen zijn met Joodse wortels, maar volgens mij zijn er ook heel veel mensen, nou mooi, uh, maar er zijn ook mensen, heel veel mensen met geen Joodse wortels. En toch is het mooi dat u hier mag zijn. En dat heeft er ook mede, mede toe te maken dat God ook dat dat, dat verlangen in Paulus te hart legde. Dus Paulus heeft enorme geweldige dingen gedaan. Enorm veel mensen geholpen. Hij heeft genezing gebracht. Hij is gaan preken. Hij heeft, hij, heeft, hij, heeft, uh, hij heeft Timotheus opgericht die ook geweldige dingen heeft mogen doen. En Paulus deed zoveel dingen voor zoveel mensen. En toch was er iets wat Paulus niet kon veranderen. Paulus kon de hele wereld genezen. Paulus kon geweldige dingen doen. Paulus kon, kon, kon, kon wonderen verrichten. Maar toch was er één wonder wat hij niet kon verrichten. En dat was een wonder wat, wat, wat, wat hij, wat, uh, en een probleem en een zwakheid, wat hij zelf noemde, een doorn in zijn vlees. Ik wil even dat schriftgedeelte met u lezen. Als we gaan naar 2 Corinthians 12, uh, vers 7 en 8. Mij kunnen dat meelezen. Uh, en ik zal even vers 7 en 8 lezen. Ik mag niet te veel verbeelding krijgen door de dingen die de Heer me heeft laten zien. Daarom laat hij toe dat ik word geplaagd door een scherpe doorn in mijn lichaam. Met die doorn bedoel ik een duivelse geest die met zijn vuisten stond. Dat houdt mij bescheiden. Drie keer heb ik aan de Heer gevraagd om mij hiervan te bevrijden. Ik zal zo even verder lezen. Maar we zien hier Paulus in een hele moeilijke situatie. We zien hier een man die in staat is om heel veel te doen, om de wereld te redden, maar uh, op een of andere manier niet zichzelf kan, uh, dit ding zichzelf, zichzelf daarin niet kan bevrijden. En vele mensen vroegen zich af, nou, wat is dat ding? Wat is die door in de vlees? Nou zei, hey, door de eeuw heen zijn er heel veel slimme mensen geweest die dat hebben geprobeerd uit te leggen. van Wat was dat nou? Nou, en mensen zijn er gewoon nog niet uit. Ook omdat Paulus het eigenlijk ook niet gewoon verklapt heeft. Dus het blijft een mysterie. Maar sommige mensen zeggen dat het, uh, dat, dat het een ziekte was. Dat Paulus misschien iets had uh, aan zijn ogen bijvoorbeeld. En dat hij voor iedereen bad. En zelfs mensen die blind waren, die kon laten zien. Maar zijn eigen ziekte, zijn eigen, zijn eigen problemen, zijn eigen, zijn, zijn eigen zwakheid kon hij niet genezen. Anderen zeggen dat, uh, dat het de vervolging was. Dat hij zo werd achterna gezeten door mensen die het zo verkeerd vonden dat hij het, dat hij het woord aan, aan, het, aan het brengen was en over Jezus aan het vertellen was. En dat, dat, hem, en dat die druk hem op een gegeven moment te veel werd. Anders zeggen ook dat het misschien psychisch was. Dat hij toch door alle scenen in het preken, toch worstelde met, met, uh, met zijn psychische um, steltijd. Dat hij dingen hoorde, dat hij misschien worstelde met wie hij was. Paulus was nu de man van God, iemand opzij gezet door Jezus. Paulus was ook iemand die heel veel bloed aan zijn handen had, door het vervolgen van diezelfde christenen, waartoe hij nu mensen hoopt dat ze dat zullen worden. Ik kan me voorstellen dat dat ook een bepaalde, ja, toch een bepaalde uh, trauma met zich meebrengt, waar je niet zomaar vanaf komt, ondanks, ondanks de genezing en herstel die God brengt. Dus, we weten het gewoon niet. We weten het niet, maar het komt ook omdat Paulus het niet de moeite waard vond om ons te laten weten wat het wel was. En, dat moeten we respecteren. Maar wat we wel zien, is iemand die heel veel, heel veel kan doen voor anderen, maar dit stuk niet voor zichzelf kan laten doen. En dat is soms herkenbaar, in ieder geval voor mij. Dat je heel veel kan doen om mensen te helpen. Dat we heel veel doen voor, voor familieleden, voor collega's. Dat we altijd het beste advies hebben voor de ander. Uh, maar dat het soms lastig is om onszelf, om onszelf uit een bepaalde situatie te halen. Zoals, uh, zo, zoals uh, sommigen van jullie weten, ik ben naast raadslid... In de gemeenteraad ben ik ook advocaat. Ik heb een advocatenpraktijk. En daar probeer ik soms ook mensen te helpen. Uh, die voornamelijk ook schulden hebben. Mensen die, uh, die, die helemaal in een neerwaartse spiraal zijn gezeten en er eigenlijk uh, met, met, eigenlijk niet uitkomen. En dat komt en, en eigenlijk geconfronteerd worden met schulden en bergen met schulden. En de kosten die daar bovenop komen. En rentes, waar iemand eigenlijk totaal het uitzicht niet meer ziet. Nou, ik heb geleerd om mensen te adviseren. Als mensen naar mij toekomen, dan is het eigenlijk omdat ze vragen om advies. Dat ik kan helpen. En dat probeer ik ook zo goed mogelijk te doen. Soms weet ik het ook niet, maar ik probeer het zo goed mogelijk te doen. En de afgelopen jaren uh, is dat wat ik heb gedaan. Heel veel mensen probeer ik gewoon te helpen, uh, advies te geven, uh, op te lossen. Vaak ging dat ook goed. Soms ging dat wat minder. Maar goed, ik, heb dat, ik, ik wist altijd bijna wel een, antwo een antwoord te geven op de vraag, wat moet je doen? Maar er zijn ook situaties waarbij ik van mezelf, uh, waarbij ik dan na, nalaat om hetzelfde, hetzelfde advies, hetzelfde, hetzelfde gemak wanneer ik weet wat de ander zou moeten doen, uh, na, nalaat om hetzelfde advies uh, aan mezelf te geven. Of dat werkt niet. Ik weet niet, ik weet niet of dat herkenbaar is. Maar soms, geef je heel, soms help je veel mensen, maar als je alleen thuis bent, dan, dan, dan merk je dat, je dat bepaalde punten zijn waar je zelf niet in geholpen uh, wordt of dat het advies wat je een ander geeft niet zo makkelijk op opzelf slaat. Nou, dat is misschien ook waar Paulus ook in zat. Dat hij zoveel kon, maar hij ook gepeinigd werd door het feit dat hij dat niet um, dat, dat hij dit punt uh, zichzelf daarin niet kon helpen. En als we dit zo zien, wil ik u drie dingen meegeven. Gewoon drie. Punten waarbij ik hoop dat wij van kunnen leren van. van hetgeen wat Paulus aangeeft. En het eerste, dat lezen we eigenlijk ook in wat we in vers. vers 8. Uh, uh, nee, vers 7 zien. Hij zegt: Ik, ik, ik, ik mag niet te veel verbeelding krijgen. door de dingen die de, die de Heer mij heeft laten zien. En daarom zegt hij: En daarom laat hij toe dat ik word geplaagd. door de scherpe doden in mijn lichaam. Eén punt wat ik hieruit wil halen en ook wil meegeven vandaag en misschien ook in uw zwakheid of situatie waarin u zit, is dat, um, dat dit iets is wat God heeft toegelaten kennelijk in het leven van Paulus. God is almachtig, God kan, God kan alles en we dienen ook een almachtige God. Maar dit is iets, een situatie in Paulus zijn leven, waarvan Paulus ook heeft ingezien dat, um, hij, dat God dat toelaat. En dat is misschien ook wel van toe, van Toepassing op sommige situaties in ons leven. Soms laat God dingen toe. Het is niet dat God het niet kan oplossen. Soms laat God bepaalde dingen toe. En Paulus zegt hier dat hij een reden geeft waarom hij denkt dat God dat toelaat. In de eerste vers: Ik mag niet te veel verbeelding krijgen door de dingen die de Heer mij heeft laten zien. Misschien was Paulus zag het iets van: misschien is het goed. Misschien is dit iets waar God in mij afhankelijk houdt. Dat ik, niet, dat ik niet op een gegeven moment denk dat ik degene ben die al deze mooie dingen mag doen. Maar toch continu aan iets herinnerd wordt dat ik God nodig heb. Dat ik moet steunen op God. Dat ik in alle dingen die ik doe, in alle wijsheid die ik denk te bezitten, continu af en toe eraan herinnerd wordt. Maar wacht eens even. Je bent afhankelijk. Je kan niet alles. Er is iets waarbij je God nodig hebt en God nodig zal blijven hebben. hebben, hebben, hebben. En misschien zijn er dingen in je leven waar God... Uh, waar God zegt, dit wil ik oplossen. En, en, en God roept ons ook op om te bidden. Als het gaat om ziekte, als het gaat om financiën, als het gaat om herstel, contactherstel tussen vrienden of van familie. Blijf vooral bidden. Maar misschien zijn er ook situaties waarin God u uh, uh, probe afhankelijk probeert te houden van hem. En dan denk je, ja, maar, maar wat vreemd eigenlijk. Maar dat kan misschien ook wel uw redding zijn en blijven. Want juist doordat u afhankelijk blijft... Um, Houd dat u misschien dicht ook bij God. Het geeft u als u denkt, ik heb geen reden meer om te bidden. Nou, dan heeft u altijd nog wel een reden waarom, waarvoor u kunt bidden. En Paulus lijkt daarop te hinten dat dit misschien de reden is... Waarom hij afhankelijk blijft van God. En misschien is dit ook een reden in iets waar u misschien lange tijd voor heeft gebeden. Maar waar u misschien als antwoord heeft gekregen. Dit gaat het niet worden. Ik, dit, dit hou ik bij jou. Omdat ik wil dat jij bij mij blijft. Dicht bij, dicht bij mij blijft. Ik doe dit om jou te beschermen. Want ik wil jou dicht bij mij houden. En um, misschien heb u ook dat antwoord gehad. Iets anders wat Paulus zegt is dat hij ook op, op een gegeven moment aangeeft. He, dit houdt mij bescheiden. En in vers 8, ik heb inmiddels al drie keer aan de Heer gevraagd om mij hiervan te bevrijden. Het is niet zo dat Paulus uh, dit gewoon over zich heen heeft laten komen. Al drie keer heeft hij dat aan de Heer gevraagd. En op een gegeven moment ga ik dan verder lezen, vanaf vers 9. Wat gebeurt op het moment dat, dat hij bleef bidden en bleef zoeken en God bleef vragen. Dus kom er kwam een moment van berusting. Omdat het volgende plaatsvond. Ik lees vanaf vers 9. Maar hij zei tegen mij, God zei tegen Paulus. Je hebt genoeg aan mijn liefdevolle goedheid. Want mijn kracht kan pas helemaal zichtbaar worden als jij zelf zwak bent. En daarom zal ik maar al te graag opscheppen over de dingen waarin ik zwak ben. Want door die dingen is de kracht van Christus in mij te zien. Op een gegeven moment hield Paulus op met bidden. Of misschien ging hij doorbidden daarvoor, maar op een gegeven moment kreeg hij wel antwoord. En soms... Soms krijgen we antwoord van God, maar soms is het niet het antwoord wat wij vragen, wat wij, wat wij willen. Weet je, soms heeft God gezegd nee. En wij denken: God antwoordt niet, God antwoordt niet, God antwoordt niet. Misschien antwoordt God, misschien heeft God al geantwoord, maar was het antwoord nee, daar waar u een ja zocht. En Paulus die geeft hier een openbaring in, zegt van: maar dat is niet erg. Het is niet erg om een zwakheid te hebben wat u misschien met zich mee zult blijven dragen. Het is niet erg om als christen, waarin we opgeroepen worden, om meer overwinnaars te, te zijn. Om te blijven bidden om God, de koning der koningen, uh, om alles van hem te ver, verwachten. Het is oké okay om ergens zwak te zijn. Want, zegt hij, mijn kracht wordt pas helemaal zichtbaar als jij zelf zwak bent. Hoe mooi is het dat... God juist hetgeen waar je zwak in bent. Niet hetgeen waar je goed in bent. Dat is allemaal mooi. En dat gebruiken we ter, ter, ter opbouw van Gods koninkrijk. Dat zijn allemaal mooie dingen. Maar hoe mooi is het als juist de dingen waar we zwak in zijn. God ons daarin weet te gebruiken. Dat God ons daarin weet te gebruiken. Hoe mooi is dat? Want juist daardoor kunnen mensen zien dat het daadwerkelijk God is. Het is God. Want deze, deze jongen of deze dame, die ken ik al van kleins af aan. Die, die kan dit helemaal niet. Maar als God jou juist daarin weet te gebruiken, hoe mooi is dat ook aan de buitenwereld, in de vorm van een getuigenis, dat je kan laten zien, daar waar ik zwak ben, gebruikt God, God mij. Want hij laat me zien dat ik sterk ben. Een van de punten waar ik dat heb moeten leren, uh, is als het gaat om spreken in het openbaar. Ik heb heel lang vanaf kleinste af aan echt ook een angst gehad om te spreken. Ik heb ook een stotter, en um, dat heeft onder andere mee te maken gehad dat ik um, heel lang zelfs op de basisschool al, uh, gewoon achterin zat. Achterin zat en eigenlijk niet op de voorgrond wel treden. Omdat ja, weet je, als ik wat zeg, word ik toch maar uit, uitgelachen. Kinderen kunnen heel wreed zijn. Weet je? Dus ik dacht, nou, weet je, laat maar zitten. Um, en op een gegeven moment, nadat ik God beter leerde kennen, uh, ervaarde ik ook dat God mij eigenlijk uh, op een bepaalde manieren steeds meer, wat meer naar voren duwde. Ik, ik, ik wou het niet, maar ik merk dat God mij soms uh, op hele bijzondere momenten naar voren duwde. Dat ik dan toch daar moest staan en toch wat moest zeggen. En, uh, en God nam dat niet weg. God nam het feit dat ik, dat ik daar angstig voor was, nam Hij niet weg. God nam ook het feit dat ik, dat ik dan stotterde, nam Hij ook niet weg. Maar ik moest het wel doen. En langzamerhand is, is het zo uit de hand gelopen dat ik op een gegeven moment ook heel erg voelde om recht te gaan doen. Dat ik echt wel dacht, ik wil opkomen voor op mensen die misschien niet of minder voor zichzelf kunnen op, opkomen. Nou, ben ik recht te gaan doen. Best wel raar voor iemand die niet in, in het openbaar wil spreken. Best raar ook voor iemand die stottert. Maar ik voelde dat God mij die kant op stuurde. Nadat ik dat deed, voelde ik dat ik advocaat... Nou, ik wil wel echt advocaat worden. Nou, ben ik dat gaan doen. Best raar ook voor iemand die eigenlijk hè, tien jaar geleden dat, dat, dat, het helemaal niet fijn vindt. Maar toch voelde een soort, een soort roep ervaren van... Nou, maar daar wil ik jou hebben. En ik heb geworsteld met God. Ik heb echt ook geworsteld met God. En ik zeg, God, um, neem het weg. Laat me wat anders doen, vind ik ook prima. Of laat mij de vloeiendste spreker op aarde worden. Weet je, want dat, want dat is ook fijn. En God die kan dat doen. En je hebt sommige prekers, die luister ik dan via een podcast. Nou, dat gaat, dat gaat zo fantastisch. Dat, gaat, dat is zo fantastisch. wauw, dat wil ik en dat ga ik doen. En God zo vaak ervoor gebeden en gezocht. Um, op een gegeven moment voelde ik ook dat ik niet alleen mensen wil vertegenwoordigen vanuit de advocatuur, maar ook de politiek. Dus dan ben ik op een gegeven moment ook, voordat ik het wist, was ik raadslid in Amsterdam. En moest ik elke week debatteren tegen mensen die dat de hele dag doen. Mensen die er ook heel goed in zijn. Um, en ook toen goed, vroeg ik, God, help mij, help mij daarin. En op een gegeven moment eigenlijk heb ik gewoon, uh, ik denk al een tijd geleden, maar ik dacht, ik wou het niet onder ogen zien, dat God eigenlijk zei, Nee. En nee, ik dacht, dat, ik dacht dat ik nog niet van God gehoord had, omdat ik ja wou horen. Maar God ja, gaf me een nee aan. Waarom niet? Ik zeg, nou, hoe mooi is het als jij mensen kan vertellen, dat jij voor mensen staat, niet omdat je dat per se altijd zo graag gewild hebt... Um, uh, maar omdat, om, omdat je het doet, omdat je ook oprecht gelooft... dat in jouw zwakheid God zijn glorie en kracht kan laten zien. Hoe mooi is het als je daarmee ook anderen kan moedigen daarin. En ik heb wat in jou geplaatst om mensen te vertellen. Nou, dat dat af en toe wat, uh, dat, dat af en toe wat lastiger eruit gaat, dat maakt niet uit. Juist daarin laat ik zien dat... Uh, juist daarin kan jij sterk zijn. Dat is ook iets wat ik aan jullie wil meegeven. Datgene waar je misschien bang voor bent om te delen met anderen. Dat is hetgeen waar... God juist misschien ook zijn kracht wilt laten zien. Misschien heeft u iets op uw hart gekregen al een tijdje geleden om te doen. Maar u denkt, ja maar dat kan ik he helemaal niet. Mooi! Want juist in de dingen die je niet kan, maar waarin je wel voelt dat God je daarin leidt, juist daarin wilt hij iets gaan laten zien. Niet alleen aan jou, maar ook aan anderen. Ter opbouw van zijn koninkrijk, ter opbouw van de stad, ter opbouw van jouw buurt, ter opbouw van jouw familieleden. Dus waar bent u zwak in? En de punten waar u zwak in bent en God dat, dat daar, daar, daar laat... wees daar dankbaar voor... want juist daarin kan je laten zien wie hij is. En daarom zegt Paulus ook... ik zal daarom ook maar opscheppen. Ik zal niet achterhouden waar ik zwak in ben. Nee, ik zal mijn getuigenis delen. Ik zal opscheppen waar ik zwak in ben. Want ik weet... door die dingen is de kracht van Christus in mij te zien. En het voelt heel tegennatuurlijk... om op te scheppen over de dingen waar je zwak in bent. Het liefst, schep ik, het liefst praat ik daar niet over... Het liefst laat ik alleen maar goede dingen zien. Zoals we soms doen op social media, op Facebook. We maken soms honderden foto's, maar we plaatsen alleen de mooiste. De andere foto's laten we maar niet zien. En we doen alsof dat er één keer goed is gegaan. Uh, omdat we altijd de mooie dingen willen laten zien. Maar Paulus zegt, ik laat ook de zwakke dingen zien. Niet omdat mensen dan denken dat ik zo geweldig ben. Nee, maar omdat mensen kunnen zien dat desondanks mijn zwakte, ik uitstap. En, ik, da en daar ook de, de glorie van God te uh, zien is. En dat is ook het laatste punt wat ik u dan ook wil meegeven. En dat is, Paulus keek op een gegeven moment niet naar wat hij niet kon, maar hij keek naar wat hij wel kan. Misschien kan je heel veel dingen niet. Misschien zijn er heel veel, heel veel dingen wat God de anderen gegeven heeft, maar jou niet. Misschien zijn er heel veel dingen waarvan je denkt, ja, maar, maar hier ben ik gewoon niet goed in. Dat kan. Maar wat kan je wel? Wat heb je wel? Wat heb jij te geven aan Gods Koninkrijk? En wat zijn je sterke punten? Um, uh, want juist als je, als, je, als je geeft wat je te bieden, je te bieden hebt en voor lief neemt, dat je zwakheden daarmee misschien in het openbaar komen. Dat je zwakheden misschien voor de ander bekend maken, wo wo uh, worden. Juist daarin kan God ook daarin zijn genade en zijn kracht laten zien in jouw leven. Soms laten wij door een kleine zwakheid ons helemaal, uh, ons helemaal wegcijferen. Ons helemaal in een hoek laten drukken. En de dingen waar we goed in zijn laten we ook niet meer zien. Want we denken, ja als ik dat doe dan zien ze ook mijn zwakheden. Maar ik wil u bemoedigen, ook naar aanleiding van wat Paulus ons zegt, om dat juist wel te doen. Om niet te kijken naar wat je niet kan, maar kijk vooral, wat heb je wel? En God, dat, dat klein beetje wat ik heb, dat klein beetje wat, wat u mij gegeven heeft, dat wil ik inzetten. Wil ik inzetten voor anderen. Wil ik inzetten voor uw kerk. Wil ik inzetten voor anderen uh, om mij, heen, om u op te bouwen. Nou, als wij zo'n instelling hebben, en die instelling die had Paulus, dan kunnen wij uiteindelijk ook. De kerk zijn die God, van, die God ons roept te zijn. Omdat wij een kerk zijn die niet, uh, die niet per se uh, kijkt naar, naar perfecte mensen. Of niet perfecte mensen wil zijn. Nee, we willen gebruikt worden door de Heer. En als blij dat daarin onze zwakheden naar voren komen, wees gezegend. Want juist daarin, juist in die botsingen, juist in die zwakheden, laat God toch ook zien dat hij met de imperfecte kerk wonderbaarlijke dingen kan doen. In deze stad, in dit land en ook in deze gemeente. En daarom wil ik tot slot nog uh, in, uh, uh, uh, iets lezen in Filippense 3, waarin Paulus ook uh, uiteindelijk ook aangeeft hoe hij er naar, door alles heen heeft lopen kijken naar de wereld. Hoe hij ook zijn, zijn, uh, hoe hij ook zijn visie heeft weten te verwoorden. Ondanks zijn doren, ondanks zijn zwakheden, ondanks zijn vervolging, ziekte, wat het ook mogen zijn. Ondanks dat alles... Zegt Paulus het volgende. Want ik verbeeld mij niet dat ik er al ben of dat ik volmaakt ben. Maar ik doe erg mijn best om die volmaaktheid te grijpen. Ja, dus Paulus zegt hier, ik weet dat ik niet perfect ben. Ik weet dat ik mijn zwakheden heb. Ik weet het. Maar ik leef een leven alsof ik, waarin ik alles geef wat ik heb. En ik, en, ik, en, ik, en, ik, en, en ik streef erna om wel volmaakt te zijn. Misschien ben ik het niet. Misschien zal ik dat ook nooit, nooit zijn. Maar ik heb wel een doel. En elke dag wanneer ik opsta probeer ik weer dat doel te grijpen. En misschien lukt het niet, misschien val ik weer. Maar morgen is weer een nieuwe dag en morgen zal ik opnieuw proberen dat te grijpen. Want dat is het doel waarvoor ik ben gegrepen door Jezus. Waardoor God mij heeft vastgepakt. Broeders en zusters, ik verbeeld me niet dat ik mijn doel al heb bereikt. Maar ik doe maar één ding. Ik vergeet wat voorbij is en ik strek me uit naar wat nog uh, komen gaat. Ik span mij tot het uiterste in om mijn doel te bereiken. En dat doel is het winnen van de hemelse prijs in Jezus Christus, uh, die Christus zal geven. Ik zal die prijs krijgen als ik de taak af heb die hij mij heeft gegeven. We zien Paulus die in, die in een bepaalde brief openhartig is over zijn zwakheid... en erkent dat hij die volmaakte persoon misschien ook nooit zal worden. Maar we zien Paulus ook hier zeggen eigenlijk, maar dat maakt mij niet zoveel uit... Want of ik nou zwak ben of ik nou sterk ben, ik vergeet eigenlijk hetgeen wat mij, mij belemmert. Ik vergeet het verleden. Ik vergeet de dingen die mij, die mij misschien zouden tegenhouden om in te kunnen stappen in hetgeen wat God van mij wil. Waarom God mij gegrepen heeft. Waarom ik in de kerk zit. Waarom ik God geaccepteerd heb. God heeft daar een bepaald doel mee gehad. En ik vergeet alles wat het doel misschien, uh, misschien mistig zou maken. En ik strek mij uit. Ik strek me uit naar wat nog komen gaat. Soms moeten wij, ondanks dat alles om ons heen gebeurt... Uh, uh, een mentaliteit hebben wanneer we naar voren strekken. En dat betekent niet dat alles opgelost is. Misschien heeft u nog iets als het gaat om qua financiën. Misschien heeft u nog conflicten met familieleden of collega's. Misschien is alles nog niet perfect. En misschien zal ook niet alles perfect zijn. Maar Paulus geeft ons dus wel een voorbeeld in hoe we als christen in leven kunnen staan... en daarin een leven van overwinning kunnen hebben... Namelijk, ik strek mij uit naar wat komen gaat. Ik grijp vast aan de beloftes die God mij gegeven heeft. Ik zal blijven bidden, ik zal blijven volharden, ik zal blijven gaan. Want ik weet daarin, um, dat, ik, dat, ik, dat ik weet dat God iets voor mij heeft daar. Paulus keek niet naar wat hij niet kon. Hij kon heel veel dingen niet. Hij kon ook heel veel dingen wel, maar heel veel dingen ook niet. Maar hetgeen wat hij niet kon, liet hij niet belemmeren om uit te strekken. Ik denk wat God ons... Uh, Misschien vandaag wat meegeven, en ook door de woorden van, van Paulus. Is dat we niet neerkijken op wat we. omdat we dingen die we niet hebben. Dat we niet neerkijken op onze zwakheden. wat ze ook mogen zijn. We hebben ze allemaal. En misschien praten we er niet graag over. maar we hebben het allemaal. Niemand is perfect. Maar dat we juist. Dat, misschien dat we daarin dat juist ook leren ge, gebruiken. Daar misschien wat vaker met elkaar over te praten. Want juist misschien ook door zwakheden met elkaar te delen. Kunnen we anderen laten zien hoe we dat overwonnen hebben. En daarin ook zien hoe God eigenlijk krachtig is. En krachtig kan zijn door onze zwakheden heen. Daarom is er ook een andere vers, volgens mij in openbaringen. Uh, die zegt, door de kracht van mijn getuigenis overwinnen wij. Het is juist ook door te delen wat je hebt meegemaakt. Met een ander. Die misschien, ook die misschien dat nog niet heeft overwonnen. Die misschien daar nog steeds mee worstelt. Leren we elkaar ook opbouwen. Dus ik, ik zou je ook willen bemoedigen. Wees... We, probeer ook niet de schijn op te werpen van een perfecte kerk. Maar laat juist die zwakheden zien. Want er is misschien iemand daarbuiten of hier binnen die daarmee worstelt. En juist ook door u te horen, door ook inzien dat u eigenlijk ook niet zo perfect bent. Maar dat God u toch lief heeft. Dat God u toch behouden heeft. En dat God ook een plan met uw leven heeft. Dat kan de andere ook in, in laten zien. Als God het voor die persoon doet, kan, de persoon het ook voor mij, kan God dat ook voor mij doen. Dus... Daarom zou ik willen aangeven: wat doet u, wat kunt u, uh, kijk niet naar wat u niet heeft, maar kijk wat u wel heeft. Ik wil gaan bidden, maar tot slot een bemoedigend woord. Het uh, laatste woord in Psalm 139. En ik denk dat dit, uh, dat, dit, dat, dat dit een mooie bemoediging is ook voor zij die denken: ja, Heer, hoe moet ik het dan doen? Hoe moet ik in mijn zwakheid u laten zien dat u sterk bent? Wees gerust, God is met u. God is te alle tijden met u. God zal u ook hier indragen, ook, ook op deze reis. Misschien ook in het aanvaarden van sommige dingen. Uh, het praten over dingen waar u misschien heel lang niet over gesproken heeft. God zal u daarin leiden. En dit is de psalm uh, waar, waar je ook heel goed ziet hoe dicht God eigenlijk met ons is en, en, en begaan is met, met ons. Ik lees psalm 39 U kent elk woord van mij. Nog voordat ik het heb gezegd, u bent de alle kanten om mij heen. God kent elk woord die we uitspreken. Dus ook de dingen die we misschien beter niet hadden hoeven zeggen. Misschien ook de zwakheden die naar buiten komen als we bepaalde dingen zeggen. God kent dat. God weet wie we zijn. Misschien zelfs beter dan wij dat weten. Uw hand rust op mij. Het is te wonderlijk om dit te begrijpen. Het is te bijzonder. Ik kom er niet bij. Hoe zou ik kunnen vluchten voor uw geest? Waar zou ik me voor u kunnen verbergen? Als ik naar de hemel zou gaan, u bent daar. Als ik naar het dodenrijk zou afdalen, u bent daar ook. Als ik zou meevliegen met de opkomende zon, of zou gaan wonen aan de andere kant van de oceaan, ook daar zou u mij leiden. Ook daar zou u mij vasthouden. Misschien voelt u zich in een hoek gedrukt door uw zwakheid. Misschien bent u niet zo actief als u zou willen vanwege uw zwakheid. Misschien, misschien denkt u van, ja, als ik me verberg, dan komt het wel goed. Maar God ziet u. God ziet u niet om te veroordelen. Veroor, oor, nee, zijn hand, die rust op u. Waar u ook heen gaat, daar zal hij zijn. Waar u ook denkt, te, waar u ook denkt heen te kunnen vluchten soms. Hè, dat heb ik ook soms. Om, soms wil ik weg van alles. Maar ook daar is God. Nie, niet om te veroordelen, maar om een rijkende hand uit te reiken. Want hij zegt, ik hou jullie vast. En God, dat is de laatste wat ik wil meegeven, God houdt er ieder van ons vast. En daarom kunnen we in onze kracht, maar ook in onze zwakheden, juist sterk zijn. En ik wil ook, uh, als u dat goed vinden, ook bidden voor, uh, voor, uh, voor een paar mensen. Ik wil gaan bidden voor, uh, voor, uh, voor uh, iemand, een persoon, als jij het gevoel hebt, uh, waarin je aangeeft, Heer, uh, ik wil meer, ik wil, uh, help mij om, uh, om, om, om vooruit te strekken. En soms zijn we heel erg bevangen door wat er om ons heen gebeurt of wat er in het verleden is, is gebeurd. Dat is heel natuurlijk, dat is ook heel logisch. Maar zoals Paulus ook aangaf, ik strek mij uit. En soms is dat ook de mentaliteit waarin we ondanks alles, ondanks onze zwakheden, en dat we dat te scherp krijgen wat voor ons is. En dat God ons ook daarin mag, mag helpen en leiden. Als u, uh, als u hier bent, ik wil graag bidden voor u. Als u denkt, daar, wil ik, daar zou ik graag een bed voor willen hebben. Dat God mij ook daarin... ...daarin ook helpt om die, om, om die mentaliteit te ontwikkelen... Om ook, ...om ook te accepteren wat er is... ...maar daarmee niet, niet ook stil te blijven staan... ...daarin vooruit te strekken. Als u dat bent, dan zou ik, zou ik graag willen vragen... ...of je daarbij wilt opstaan. Dan kan ik gebed met u, uh, met u uitspreken, ook voor kracht uh, daarin. Heet u, ik, uh, ik, ik, ik, ik sta al. Dus, uh, maar ik heb dat ook zee, zeker nodig... Uh, omdat er heel veel gebeurt. Er gebeurt heel veel in onze levens. We denken aan heel veel. Er was iets wat, nog, wat er speelt. Ook een bepaalde zwakheid mij Waar ik vandaag heel slecht over kon slapen. Het was voorafgaand aan de dienst. Ik heb heel slecht geslapen ook daardoor. Maar ook dat laat God. Ook God laat mij daarin zien. Ik hou jou vast. Dat is ook het woord wat, ik, uh, wat God u wil meegeven. Ik hou je vast. En ik zal u leiden. Nou, ik zal voorgaan in het woord van gebed. Lieve Heer, ik wil u danken voor uw kinderen. Ik wil u danken dat we hier mogen zijn. Vader, zoals u ons geschapen heeft. Vader, u kent alles wat wij doen. U kent alles wat we denken. U weet wie we zijn. U weet ook wie wij niet zijn. Ik bid voor de iedereen wie hier is, waar ze doorheen gaan. Vader, ik bid voor bekrachtiging, Vader. Vader, ik bid dat ze, dat ze door alles wat, wat om hen heen gebeurt, vader, dat ze rust mogen ervaren, Heer. Dat ze rust mogen ervaren en ook naar voren... Uh, leren kijken, heer. Dat u hen mag leiden daarin. Hun, hun daarin mag vastpakken, vader. En, ook, en ook daarin, uh, daarin, daarin kracht mag geven, vader. Maar ik bid dat zij die, die, die, die, die misschien ook te worstelen te hebben waren. Met bepaalde zwakheid, vader. Met de situatie in hun leven die niet lijkt weg te gaan, alweer. Maar ik bid dat het daarin wijsheid geeft, alweer. Vader, wat uw bedoeling daarmee is, Vader. Of u, of u daarin wilt dat wij daarin berusten. Maar, maar ook of u wilt dat we daarin vol, volharden en doorzetten vader. Vader, want u, u bent de God van wonderen vader. Vader, maar u bent ook een soevereine God. En u leidt ons ook daarin heer. Maar ik bid voor ieder vader die ook zegt. Heer, ik wil verder vooruit strekken heer. Vader, dat u daarin, dat u daarin ook, ook, ook, ook wijsheid mag geven, vader. Misschien zijn er stappen die we moeten ondernemen om onszelf te beschermen, heer. Vader, ik bid dat u die wijsheid mag geven. Maar ook de kracht en durf om dat te doen, heer. Dat we de visie naar voren mogen blijven houden. Vader, ik bid dat dit een, dat dit een kerk mag zijn van imperfecte mensen, vader. Waarin, waarin met die u liefhebben, heer. Vader, bouw uw kerk, vader. Maar ook op, ook, op, ook op echtheid, oh Heer. De echtheid van het dagelijks leven, Heer. Bouw uw kerk daarom. Want daarin kan ook de rest daarbuiten zien, Vader. Wat, dat, dat u in staat bent om wonderbaarlijke dingen te doen. Door mensen die, uh, die imperfect zijn, oh Heer. Maar die u gebruikt, Vader. Want daar waar wij zwak zijn, daar is uw kerk sterk in. Daar zijn uw kerkleden ook uh, sterk in, oh heer. Dank u wel voor deze kerk, Vader. Voor de liefde die u geeft. De bevrijding, Heer. Ervaar ik bid dat u in ieder ook mag bekrachtigen, niet alleen vandaag, maar de dagen die komen. Dit bid ik en dit vraag ik u. Zegenen in de naam van Jezus. Amen. Dank u wel.